9 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Minister De Jager heeft van zijn eigen medewerkers het advies gekregen... om de banken niet te laten meebetalen aan de steun voor Griekenland. Dat melden betrouwbare bronnen aan de NOS. Bekend was al dat de Europese Centrale Bank en de Nederlandse bank... hem dat sterk afraden. Op de Eurotop in juli nam Nederland samen met Duitsland... juist het initiatief voor het besluit om banken te laten meebetalen. Afgesproken werd dat banken met Griekse staatsleningen vrijwillig 21% van die leningen zouden kwijtschelden. Meteen na dat besluit nam het vertrouwen in de bankensector fors af. Oud-directeur van de Nederlandse bank Hoogduin zegt dat de problemen van de Dexia-bank een direct gevolg zijn van deze beslissing. Het ministerie van Financiën ontkent dat de jager advies heeft gekregen om de banken niet te laten meebetalen. Een ongeluk op de A1 vanochtend bij het Overijsselse reizen zorgt nog steeds voor verkeersoverlast. In de richting van Apeldoorn is maar één rijstrook open. Er wordt een stuk van de weg opnieuw geasfalteerd en dat werk gaat vannacht door. Naar verwachting is de A1 bij reizen voor de ochtendspits weer helemaal rijklaar. Vanochtend botsten drie vrachtauto's en een personenwagen op elkaar. Daarna ontstond een grote brand waardoor het wegdek zwaar beschadigd raakte. Sterke joints worden voortaan niet meer beschouwd als softdrugs... maar als harddrugs. Het kabinet zal dat vrijdag bekendmaken. Het gaat om wiet met een THC-gehalte van 15 procent en hoger. Wiet bevat de afgelopen jaren steeds meer van deze werkzame stof. Een commissie adviseerde minister Schippers voor de zomer... in verband met de volksgezondheid deze wiet te verbieden. Joints met een hoog percentage THC komen nu op dezelfde lijst... als bijvoorbeeld heroïne en cocaïne. Het weer... Vanuit het westen wordt het droog, vannacht trekt de wind aan... tot hard tot stormachtig aan zeeën rond het IJsselmeer. Morgenochtend ook nog veel wind en het regent van tijd tot tijd flink. In de middag opklaringen, maar ook enkele buien. Het wordt ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Onschuldig flirten? Maak nu gratis je profiel aan op secondlove.nl.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 Check nu hoe jouw financiële toekomst eruit ziet. Ga naar wijzeringgeldzaken.nl voor betrouwbare informatie en tips. Check het dus. De Pensioen Driedaagse is een initiatief van Wijzer in Geldzaken. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is drie over negen. Een kattenpaspoort, een kaart van Afrika, fotoalbums en een poster van de zoon van Gaddafi. Deze souvenirs heeft correspondent Harald Dornbos meegenomen uit het geplunderde paleis van Gaddafi. Maar nou is een relletje over ontstaan, want volgens een paar moraalridders is dit keiharde diefstal. Zometeen bellen we de dief. En we praten uitgebreid over bendes. Want de politie in Den Haag die wil ouders van bendeleden harder aanpakken... door uh, bijvoorbeeld hun andere kinderen af te pakken. Een slecht idee volgens criminoloog Robbie Rox. Today's topics Met Lieke Veld. Goedenavond, Willemijn. Goedenavond. Nummer 5. Gisteren was het de dag van de dieren. En vandaag is het de dag van... Nou ja, toch wel een beetje het lelijke eentje onder de beroepen. De leraren. Want het doel van elk kind is toch om het leven van je leraar zuur te maken. Maar deze man die heeft een bijzondere tactiek om dat te voorkomen. Wij houden rekening in ons onderwijs met, uh, met de manier waarop je graag wil leren. Het ja, draait tegenwoordig dus allemaal om wat het kind wil. Bijvoorbeeld... Heel veel kinderen leren op school uh, spelling door de woordjes over te schrijven. Uh, en kinderen in mijn klas mogen uh, hun schoenen uitdoen. Ja, als jij dus denkt dat je beter kan leren op je sokken, dan is dat geen enkel probleem hoor. Maar de kids die mogen nog veel meer eisen stellen. Wil je alleen werken, wil je samenwerken, wil je heel vaak bij de leerkracht werken... ben je iemand die veel licht nodig heeft om te leren, ben je iemand die uh, uh, graag wil lopen... ben je iemand die graag uh, dingen wil lezen en daar houden wij heel erg rekening mee... Nou, is het eigenlijk nog wel leuk om leraar te zijn als je niet eens meer een beetje de baas kan spelen? Is het nog wel zo'n sexy beroep? Nee, het is, het, is, het is geen sexy beroep, maar het is een verdraaid, interessant en belangrijk beroep. En dat is denk ik het allerbelangrijkste. Nummer 4. Gisteren toen uh, zat je misschien nog wel op het terras met een koud biertje. Maar vandaag dan begint echt het wintergevoel. Want er zijn twee nieuwe Sinterklaasfilms uitgekomen. En het is al een strijd welke de Sinterklaasfilm van het jaar wordt. De eerste is Benny Stout. En die gaat... Uh, over het jongetje Benny Stout. En die heeft een hele strenge juf. Daar wordt zijn leven niet leuker door. En hij denkt, mijn leven wordt een stuk leuker als ik bij mijn vader ben. En die woont in Spanje. En en hoe kom je in Spanje? Ja. Nou om in de zak van Sinterklaas te gaan, dan ben je er zo. Hè? Maar dan moet je eerst heel stout zijn, ja. anders mag je niet in de zak. Ja, dus Irene Moors die onder andere in de film speelt... net als Hanne Verboom en hoofdrolspeler Koen Dobbelaar. En terwijl deze sterrencast van Benny Stout bij Carlo en Irene zit... geeft hoofdrolspeler Ralf Makkenbach ook een interview... aan niemand minder dan Omroep Brabant. Kun je uitleggen wat je rol er in die film is? Nou, ik ben een uh, hele irritante journalist uh, van een schoolkant... En ik mag gewoon zoveel mogelijk iedereen irriteren. dus eigenlijk een hele leuke rol. En mijn doel is om een interview met Sinterklaas te krijgen. Ja, daarvoor probeer ik via de Pieter bij Sinterklaas te komen. En lukt dat? Misschien wel, misschien niet. Dat is... <laughs> Daarom moet je de film zien. Ja. Nou, qua PR kan Ralf nog wel wat leren. Maar gelukkig mag hij ook samenwerken met bekende Nederlanders... zoals Frans Duits, Frits Sissing en Gerard Joling. Hoe staat zijn hoofd nu sinds de Sinterklaasfilm in première is gegaan? Moet je zeggen, ik ben gisteravond in het ziekenhuis gegaan rond een uur of elf... omdat het niet meer te houden was. Het begon echt te branden en er liep allemaal pus en, en ellende uit. Ja, nou, sterkte Gerard. <lacht> en het is dus nog maar even afwachten wat de Sinterklaasfilm wordt. Is dat dan Benny Stout of toch Sinterklaas en het raadsel van 5 december? nummer drie, er is iets ergs gebeurd in Thailand. En je kunt zeggen wat je wilt, maar we hadden het al een beetje kunnen weten. Ja, het kan natuurlijk ook niet anders. Hè? Minister Diage die waarschuwde op Prinsjesdag voor de storm die op de loer ligt. Nou, Een hele zware tropische storm. Die heeft grote gebieden in Thailand onder water gezet. En dat is niet zonder gevolgen. De schade is enorm, want het is niet alleen de storm die over Thailand uh, is gegaan... maar ook de moeson, de regentijd. En uh, die heeft het land eigenlijk al vanaf juli geteisterd. En uh, ja, een derde staat onder water.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 dat, uh, toch echt wel gaat gebeuren. Ja, Thailand kan nog wel veel leren over waterbeheer. Bijvoorbeeld van Nederland. Want ze hebben in het begin van het regenseizoen te veel water in de dammen opgeslagen. En nu, op het einde van het seizoen, moeten ze dus in één keer heel veel water laten weglopen. En dat heeft onder andere de overstromingen veroorzaakt. En nummer twee, door een groot ongeluk op de A1 bij reizen is de weg de hele dag afgesloten geweest. Fons, die is vrachtwagenchauffeur, en die belde meteen naar de radio toen hij het ongeluk zag gebeuren. Ja, goedemorgen. Uh, mensen, ik sta hier op de A1 tussen uh, Reizen en Alpen. Uh, 500 meter voor me is een uh, zware ongeluk gebeurd. Er zijn meerdere vrachtwagens bij betrokken. Ik weet niet of er ook persoonlijke auto's bij betrokken zijn, maar het staat in brand. Het ja, telerspel staat in brand en Fonsie is niet alleen heel erg geschrokken, maar hij is ook kwaad. Want het moet dus afgelopen zijn met al die ongelukken op de A1. Ja, zeker. Het is. Uh... Uh, Ondanks het uh, inhalverbod dan gaan er soms uh, vrachtwagens inhalen en daarachter kregen we irritaties. en uh, Kijk, als ik inbouw gehaald door een, uh, een vrachtwagen en daar zit een uh, vierte luxe auto's achter. Ja, dan moet je er echt niet van opkijken dat ze mij afsnijden om de vrachtwagen wat inhaalt eer van rechts voorbij te gaan. Ja, nu vond ze dan toch op de radio is, wil hij eigenlijk nog wel iets kwijt over zijn frustratie in het verkeer. Kijk, we rijden uh, de Nederlandse vrachtwagens morgen tot 50 ton. Kijk, als we daar af moeten remmen en, uh, kijk, en een luxe auto van uh, 12, 1300 kilo... ...ja, die staat hier te dus stil aan weg, en dan gaan we er wel over in. En, uh, en dan staat er wel in de krant en een luxe auto is van achterna door een vrachtwagen. En dat vind ik dus echt niet zo leuk. Nee, dus het is heel belangrijk om gewoon twee seconden afstand te houden. Op de A1 is nu één rijstrook open en de andere rijstrook... ...die zit vol met vastgesmolten plastic uit één van de vrachtwagens. Ze zijn zeker nog tot vier uur morgenochtend bezig om dat allemaal op te ruimen. En nummer 1, Griekenland ligt plat. Er wordt namelijk weer eens gestaakt door de ambtenaren. Tegen opnieuw kortingen op hun salarissen en uh, het feit dat ze wellicht worden ontslagen. Nou, ze zijn boos over bezuinigingen en daarom protesteren ze bij het ministerie. Waardoor vliegvelden zijn gesloten, scholen dicht blijven en ziekenhuizen werken met noodbezettingen. Een heeft ze die legt uit wat de Grieken bezielt om in deze economische crisis te gaan staken. Wat de regering, deze regering of de volgende moet doen, is echt een, een, een serieuze hervormingen doorvoeren. Uh, want het is zo dat de publieke sector hier in Griekenland niet goed georganiseerd is, niet functioneert, niet produceert. De Europese Unie die heeft nog niet gereageerd op de staking, maar ik heb wel een klein ideetje voor ze, namelijk. <lacht> Dat waren toen deze topics en dan ben ik er morgen weer met verse nieuwe topics. Okay. Leuk wel, dankjewel. In Spanje trouwde vandaag de 85-jarige hertogin van Alfa. Die dame met meer adellijke titels dan de koningin van Engeland... staat voor de derde keer voor het altaar. We gaan terug in de tijd. We kijken naar de geschiedenis van deze bijzondere familie. En dat doen we met conservator van het Belasting- en Douanemuseum... Annemarieke van Schaik. Annemarieke, goedenavond. Goedenavond. Ja, de hertogin van Alfa is een nazaat van de Spaanse generaal... en de gouverneur van de Nederlanden aan het begin van de 80-jarige oorlog. Namelijk de hertog van Alfa... En dat was niet zo'n lievertje. Die man werd uh, de ijzeren hertog genoemd. Waarom was dat? Nou, hij had een uh, vrijbloedig bewind. En hij uh, was een vrede heerser, een vrede man op het slagveld. En uh, ja, hij, hij was ook echt door Philips II naar de Nederlanden gestuurd om uh, orde op zaken te stellen. Ja, om even de boel de kop in te drukken eigenlijk. Wat, uh, ja, wat, wat voor naam. vrede dingen deed hij zoal? Um, nou ja, je moet het natuurlijk ook een beetje in die tijd zien. Um, maar hij... Uh, uh, hij heeft de uh, Raad van Beroerte aangesteld. De nou, Raad van Beroerte. Ja, nou, dat werd in de Volksmond uh, de bloedraad genoemd. Want er werden ja uh, nou, bijna 9000 mensen uh, hebben ze uiteindelijk achterhaald dat die ondervraagd zijn. Nou, dat betekent dus gemarteld hè, op de pijnbank. En uh, nou, de meeste daarvan zijn ook veroordeeld vanwege verraad of ketterij. Nou, dat, ja, als je natuurlijk. Uh, ...toch weinig bewijs nodig hebt, dan is dat heel snel geleverd. Ja. En uiteindelijk zijn er ook meer dan duizend mensen geëxecuteerd. He, want, dus, ja. Vaak was het ook niet meer nodig na de martelingen. Maar uh, uiteindelijk waren er nog duizend mensen dan, uh, uh, ja, die nog wel geëxecuteerd ja. werden. Maar dan was hij niet alleen maar een wreed man, maar ook toch ergens wel een revolutionair man. Hoe zit dat? Nou, hij had wel revolutionaire ideeën over een centraal bestuur. Dus hij heeft bijvoorbeeld in Nederland uh, admiraliteitscolleges opgericht. Waar later dan weer, uh, nou ja, in een lange lijn maar de douane uit ontstaan is. Mm -hmm. En hij heeft ook uh, bedacht om centraal belasting te heffen. En ja. dat was ook een, uh, een nieuw idee. Want voorheen werden vooral lokaal belastingen geheven. Maar de Nederlanders waren daar niet zo heel erg blij mee? Nee, want ja, het was natuurlijk een belasting die werd geheven om zijn uh, oorlog te financieren. Dus uh, hij was natuurlijk moesten... al de onderdrukker, dus dat viel gewoon niet zo goed. Nee, nee. En ze, ze wilden niet zelf betalen voor uh, hun eigen onderdrukking. Nee, nee, nee. dat is uh, op zich begrijpelijk. Ja. Maar ja, toen uh, niet, niet heel veel later uh, uh, ja, kwam het er toch van, die belasting. Uh, ja, want um, nou ja, Alfa had voorgesteld om de tiende penning te heffen... Wat uh, nou ja, eigenlijk gedeeltelijk mislukt is. En um, toen was er eigenlijk in 1572, um, 1573, had Willem van Oranje uh, hetzelfde idee. Maar die stond natuurlijk aan de andere kant. En dat wilden de mensen wel financieren. En daar wilden ze best belasting voor betalen. Dus toen uh, betaalden ze zelfs 15% belasting. Ja. Dus 5%, 5 meer. Ja, want, ja, mensen willen natuurlijk altijd ook weten dat het uh, een rechtvaardige belasting is... waar ze zelf ook wat aan hebben. Ja, als je er niet mee onder Dan ontdrukt, zijn ze best uh, wordt, bereid dan, om moeten te betalen. <laughs> ja, dan wil je best 5% meer betalen. Goed, Annemarieke van Schaik over de geschiedenis van uh, de hertogin van Alfa. Of in ieder geval haar, haar voorzaten, hoe noem je dat? Nazaten? Voorvaderen. Uh, voor, voorvaderen, ja. Dan, ja. Dat bedoel ik, goed. Annemarieke, <laughs> dankjewel. Graag gedaan. Radio 1, BNN Today. Stel je voor, je bent als correspondent in een paleis van Gaddafi. En dat wordt eigenlijk voor je neus geplunderd. Mag je dan voor jezelf een paar souvenirs meenemen? Zometeen correspondent Harald Doornbos. Die zelf de trotse bezitter is van een paar leuke Gaddafi-dingetjes. En zometeen hoor je van reiskoning in Floortje Dessing hoe je social media op reis kunt gebruiken.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 So won't you just give it up cause you don't understand To this world. PNN today. Willemijn Veenhoven. Ja, niet alleen als je thuis bent, kunnen sociale media verrekte handig zijn. Maar natuurlijk ook als je op reis bent. Er zijn er natuurlijk speciale reisapps voor je telefoon of via Twitter en Facebook uh, wisselen mensen vakantietips uit. Nou ja, allerlei dat soort dingen kan je doen. Daarover hebben we het in onze wekelijkse reisabriek. Met onze eigen Floortje Dessing. Floortje, goedenavond. Goedenavond. Ja, reizen dus door middel van, van apps en smartphones. Doe jij nog anders? Ja, hè, want jij gebruikt nog papier, weet ik. Nou, voor drie op reis hebben we altijd papieren draaiboeken. Dat is altijd het makkelijkste, want die zijn er altijd. mits je ze niet verliest of in het vliegtuig laat liggen. Dus we hebben altijd een paar kopieën bij ons. En dat is altijd wel handig, want je kan even snel wat opschrijven. En je kan alles altijd wel weer terugvinden, ook als er geen internet is. Maar ik moet zeggen, um, we zijn, ik ben een hele lange reis van Nederland naar China... met, met een uh, treinwagen. Mm -hmm. En we zijn een paar keer in Kazachstan echt gruwelijk verdwaald. En dan zit je echt helemaal, wat je denkt, nou, geen idee meer waar we zijn. In steden vooral. En als je dan gewoon je smartphone bij je hebt en je zet internet aan... en je doet Google Maps, dan weet je, ideaal. Weet je, het is dan wel in het Russisch, dus je moet wel even zoeken. Maar je ziet in ieder geval waar je bent en je kan dan... Het hotel invoeren en dan heb je, weet je wat, dat is van die hele simpele kleine dingen. Want ook in Kazachstan is ja, overal internet. Ja, het werkt gewoon. joh. overal en... heb je gewoon internet. Ja, weet je, wij zijn in Kirgizi geweest en dan als je dan de bergen ingaat, oké, okay, daar valt het dan wel een soort van weg. Maar heel veel plekken stel, in de wereld kun je gewoon uh, Dankzij je telefoon, je weg vinden, ja. hotels vinden. Waar konden ons hotel vinden? Weet je, op een gegeven moment in een stad in, uh, bij de grens met Rusland konden we, kon we echt geen hotel meer vinden. En dan ga je heel snel op, je, op een app ga je zoeken bij hotels.com of zo. Zoek je nog een beschikbaar hotel. En dan zoek je gauw op een kaartje waar het ligt. En dan draaien je er zo heen. Ideaal als het drie uur s'nachts is en je wil gewoon echt heel graag slapen. En bijvoorbeeld uh, Facebook en Twitter, gebruik je dat ook? Ja, ik, uh, ik ben net naar Noord-Korea geweest. Daar uh, ja. heb ik het over gehad. Uh, ja, dat is echt heel, heel bijzonder. En vlak voor de grens met Noord-Korea uh, zat ik in de trein. En dan heb ik op mijn iPhone, uh, kon ik op Facebook, heb ik een foto erop gezet van ons in de trein. Ik en mijn cameraman van jongens, nou, we gaan. Want in Noord-Korea is dus helemaal geen internet. Uh, en dat is dan heel bijzonder dat je dan op, op zo'n plek... nog even een berichtje op Facebook kan achterlaten... waar iedereen meteen weer op reageert. En ik heb zelfs getwitterd vanuit de trein. Onwijs veel reacties op gehad van mensen meteen van... hé, hey, succes, en zet hem op en we houden die in de gaten. en Dat is echt zo leuk om te doen. 26.000 volgers heb jij, hè? Dus mm, dat, uh, ja, komt door drie op reis, wat. hoor. <laughs> Uh, BNN heeft, heeft een nieuw programma tijdens het TV-lab, een nieuw reisprogramma gemaakt... Uh, dat helemaal in het teken staat van reizen met social media. Uh, Not So Lonely Planet, en dan heet het Dennis Storm gaat op ontdekkingsreis in Europa... En de man die erbij was, Harm Teunissen, eindredacteur Nieuwe Media. Harm, goedenavond. Goedenavond. Jullie hebben echt, kijk, Floortje gebruikte het van laten weten waar ik ben... maar jullie hebben het echt omgekeerd gebruikt. Hè? Dus je hebt Twitter en Facebook gebruikt om te bepalen waar je naartoe gaat. Ja, ja we hebben eigenlijk, uh, we zijn een lang weekend naar Kopenhagen gegaan... en we hebben de uh, dag voordat we vertrokken... zijn we eigenlijk op, uh, op Twitter via Dennis en via eigenlijk de, de BNN-community... Uh, zijn we gaan verspreiden van jongens, we gaan voor iets nieuws naar Kopenhagen... en we hebben niks voorbereid, want we willen van jullie weten wat moeten we gaan zien... Uh, en vooral wat is nog niet bekend en wat weet jij vanuit je eigen uh, kring of vanuit je eigen vriendenkring. Dus wat, wat, daar staat, er, wat staat er niet in de Lonely Planet, maar, ja. maar waar heb je het dan over? Barretjes of, of hotels? Uh, ja, die kregen in het begin heel erg veel binnen. Barretjes en oh dit is een schattig winkeltje met poppenkleertjes. En uh, daar we, liepen we <laughs> niet heel erg warm like van. erg BNN. Ja, heel <laughs> erg BN. Um, dus je moest wel op een gegeven moment moet je ook wel een beetje duidelijk maken wat je verwacht van mensen. En dat het begon zo na een aantal dagen, werd het steeds begon mensen te snappen dat we niet alleen barretjes zoeken, maar ook echt hele bijzondere plekken of uh, underground feestjes en dat soort dingen. Uh, en wat we ook hebben geprobeerd op Facebook is in onze eigen kring en ook via BNN, uh, een beetje via dat Seven Degrees of Separation zeg maar, van nou, delen nou te bereiken. Wat is dat? Seven Degrees of Separation is het, uh, uh, de theorie dat je in zeven handdrukken iedereen op de wereld kan bereiken. Ja, en om op die manier uh, mensen in Kopenhagen te bereiken... dus Denen te bereiken, van jongens, we zijn met een Nederlandse tv-crew hier... kunnen jullie ons helpen aan een gaaf programma. En dat, uh, dat, dat pakt er best aardig uit. En, maar je hebt dus niet alleen maar contact gehad via Facebook en Twitter met Nederlanders... maar nee. echt ook met Denen. Ja. ja, we zijn juist op Twitter ook actief uh, gaan zoeken naar, naar uh, Deense twitteraars. Um, we hebben Deense hashtags gezocht. We zijn gaan vragen van jongens, wat is de Deense hashtag durf te vragen... Want die worden dan gelezen door mensen. En dan hoop je dat je echt ook van uh, Dene reacties krijgt. Maar dan moet je het wel in het Deens doen, of ja. niet? Of in het Engels? Ja, Google Translate. Oh, handig. Ja, ja. elke ja, dag. <laughs> ja. Maar de vraag is natuurlijk: heb je, ben je op hele te gekke plaatsen geweest, waar je anders niet was gekomen? We zijn wel. Uh, ja, we zijn op een aantal plekken geweest die, die had ik zelf echt niet kunnen bedenken. En, en hadden we ook echt niet gehad als we niet via Twitter en, en via Denen eigenlijk ook uh, uh -huh. contact hadden opgedaan. Zoals een, uh, een echt een underground feestje in een parkeergarage waar echt ook alleen maar Deense jongeren rondliepen. En uh, dat was wel echt heel gaaf. En een ander wat ik zelf wel heel interessant vond... was uh, een uh, café wat is ingericht door een deense uh, controversiële kunstenaar... Die, uh, uh, zijn motto is een beetje fuck art critics. En die kroeg ging vol met, met bloedende vagina's en oezies. En, en, en ah, het was echt redelijk uh, terror rock'n'roll, zeg maar. We hebben ook geprobeerd om iemand zelf te, te spreken nog. Maar die zat helaas in Londen net in zo'n weekend. Kijk, dat krijg je dus als je niks kan voorbereiden. Dan moet je ook een ja. beetje, beetje mazzel hebben. Hey, jij als expert stel je voor, ik ga over drie weken ga ik naar Thailand. En ik heb zoiets van, nou, ik weet gewoon niet, ik loon je planet wel gelezen. Maar ik wil nog, hoe pak ik dat dan aan? Waar begin ik met mijn. als het over social media gaat. Nou ja, je hebt dan het geluk dat je 26.000 followers hebt Ja, oké, okay, maar dus, ik ben, uh, uh, weet je wel... Uh, ik heb er 630. 630. Nee, ja, je hebt 630. Voorbeeld. Ja. Nou ja, eigenlijk moet je gewoon proberen om... Kijk, je hebt 630 followers, maar die 630 followers hebben samen... misschien gemiddeld weer, pak bij 200 followers. Nou, 600, 200. Dus zo kan je eigenlijk je netwerk al heel snel uitbreiden. Dus eigenlijk moet je niet alleen vragen van... Hé, hey, hebben jullie tips in Thailand? Want dan krijg je misschien heel weinig terug. Maar vooral, ken jij mensen die daar langer hebben gezeten? Ken jij mensen die daar uh, misschien een expat zijn geweest? Of uh, heb je nog vrienden? zitten of, of misschien wel Thai die daar uh, in een hotel uh, iemand bevriend geraakt of iets dergelijks. Breng mij in contact met die mensen en die kunnen je dan verder helpen. Ja, ja. Wat misschien wel leuk is om te vermelden vanuit Drie op reis. Wij maken ook best wel veel gebruik uh, van deze kanalen om ons programma te maken. Het is natuurlijk anders, want bij ons is alles is meer voorgeproduceerd dan met jullie. Het is een ander ja. format. Um, maar waar wij ook vaak op zoeken zijn dingen als uh, Thorn Tree van Lonely Planet. Dat is ook wel een goede tip. Dat je gewoon bijvoorbeeld. Uh, Lonely Planet heeft een soort van ja, uh, uh, verzamelplaats voor mensen die, uh, die op reis gaan en, en vragen kunnen stellen aan elkaar. En ook weer antwoorden. Precies op, op de, is op er de een. site is dat ja, van, is toch? Ja, op, op de site zelf. Dus het, alles is overgeschreven op internet. Altijd. En als er niet overgeschreven is, stel je zelf die vraag. Gewoon heel specifiek. In zo'n topic. En dan komt er als wel van iemand komt er wel weer antwoord. Er zijn gewoon heel veel communities als het gaat om reizen. waar je met elkaar gewoon info kan uitwisselen. Er gebeurt echt gigantisch veel. En dat soort sites die bestaat natuurlijk al heel lang. Maar ik vraag me af of dat nog steeds werkt. Couchsurfing.com. Dat je bij onbekenden op de bank kan slapen. Ja, hebben ook items van gemaakt. Heel erg leuk. Ooit in Amerika begonnen met een Amerikaanse jongen die. In, Al, in IJsland wilde verblijven en geen slaapplaats had. En die zette gewoon een verzoekje ergens op, op internet. Dan kreeg je meteen het aanbod uh, om bij iemand op de bank te komen slapen. En dan heeft hij een hele site omheen gebouwd. En dat is een hele grote community nu wereldwijd. Dat je gratis bij mensen op de bank kan liggen. En dat wordt alleen maar groter. En dat is superleuk. In Nederland wordt het ook gedaan. En je hebt zelfs couchsurfers, mensen die hun bank aanbieden in Nederland. Die één keer in de zoveel tijd bij elkaar samenkomen. En dan allerlei dingen organiseren en zo. En lullen over, over reizen. Echt heel erg leuk. Ja. Weet je wel zo, je moet even zoeken. En dan weer verder zoeken. En dan kun die mensen weer helpen en zo. Je moet gewoon een beetje inventief zijn. En, en, en doorzoeken. En dan krijg je echt de leukste adresjes. Ik ga het doen. Harbe dankjewel. Floortje, tot volgende week. Tot volgende week. Graag gedaan. Ik zit Holland. Ja, nog steeds een beetje in de reissfeer blijven we tenminste elke dag natuurlijk. Exit Holland, mooie verhalen van Nederlanders in het buitenland. Hanne Zuring in Zweden, goedenavond. Goedenavond. Het is herfst, ook in Zweden. En uh, die Zweden zijn massaal paddenstoelen aan het zoeken. Jij ook? Ja, dat klopt. Ja, ik ben er ook op uitgetrokken. Dat uh, was best spannend, want ik heb natuurlijk geen idee wat eetbare en niet eetbare paddenstoelen zijn. Ja. Maar... Uh, ja, toen we er buiten waren, we zagen een stel jongeren en die hadden heel verschillende soorten we dachten, oh, die weten er wel iets van. Dus we gingen met ze praten en het bleek dat ze dus een uh, app op hun iPhone hadden, waarmee ze alle soorten konden identificeren. Ja, we hebben, net dus we, al dachten, over, we hebben het net over reis-apps gehad, maar je hebt dus ook een paddenstoelen-app. Oh ja, ja. ja. En, en we wat... dachten, nou, dan uh, kunnen wij het ook. En hoe werkt het dan, die app? Um, ja, daar, daar heb je ze gewoon allemaal bij en dan kun je kijken waar die op lijkt. Er staan allemaal plaatjes bij en er staat ja. er ook welke soort je niet mee moet uh, verwisselen. Ja, dus iedereen kruipt over de grond met zijn met iPhone in zijn hand op zoek naar uh, vergelijkbare paddenstoelen. Ja, zoiets met mandje bandje in de hand en uh, het is echt jong en oud. Maar... We hebben ook, uh, toen ja. we klaar waren met plukken, toen hebben we uh, ook nog even een oudere dame gevraagd of het er allemaal goed uitzag, want we waren natuurlijk best een beetje nerveus. Maar uh, het is allemaal goed gegaan, er is niemand ziek geworden. En ik, ik vind het vooral heel schattig klinken. Ik dacht dat alleen hele oude mensen dit deden, maar in Zweden dus niet. Nee, het is echt uh, onder mijn collega's, mensen in de 20, 30, ja. uh, na het weekend, dan wordt er opgeschept over hoeveel kilo ze wel niet geplukt hebben. En uh, iedereen heeft ook zijn eigen stekje, die hij dan niet aan andere mensen vertelt waar dat is, ja, ja. zodat het dus je eigen geheime plekje is waar jij plukt. En nee, het is echt een uh, trend. En wat pluk je dan zoal? Waar moet ik aan denken? Uh, ja, ik ken twee soorten die ik uh, pluk en daar hou ik het even bij. En uh, dat, dat zijn gewoon kanterellen. Uh, normale kanterellen en een soort uh, herfstkanterellen die er wat anders uitziet. En weet je dan nou ook wat je daarvan moet maken? Uh, ja, het uh, klassieke recept dat is uh, dat je ze uh, even in koekenpan bakt... met een uitje en wat boter ja. en dan op een doosje uh, eet. Maar uh, laatst, uh, gisteren heb ik een, uh, op een feest uh, een uh, kies geserveerd met kantrellen Dus dat kan ook. Kijk, je kan alle kanten op. Goed, dus eh, wanneer, tot en met wanneer is dit, uh, dit fijne festijn van uh, paddenstoelen plukken? Ja, het is een beetje september, oktober, dus het begint, euh, begint aan zijn einde te raken. Nou, pluk ze nog eventjes dan. Hanna ja. Zuring vanuit Zweden, dankjewel. Oké. Okay. Eén minuut voor half tien. Hier is het nieuws met Freddy van Tijn. Radio 1, het NOS Journaal. Minister De Jager heeft van zijn eigen medewerkers het advies gekregen... om de banken niet te laten meebetalen aan de steun voor Griekenland...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 Sterke joints worden voortaan niet meer beschouwd als softdrugs, maar als harddrugs. Het kabinet zal dat vrijdag bekendmaken. Daarmee komen joints met een hoog percentage THC op dezelfde lijst als bijvoorbeeld heroïne en cocaïne. En Willem Holleder eist een verbod op de film over de Heinekenontvoering. Hij wil via de rechter voorkomen dat de film in de bioscoop komt... en heeft een kort geding aangespannen tegen producent IDTV Film. Volgens de producent vreest Holleder voor reputatieschade en denkt hij dat er een verkeerd beeld ontstaat van wat er destijds is gebeurd. Willem Holleder was een van de vier mannen die biermagnaat Freddy Heineken in 1983 ontvoerde. Dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Dat is Maar goed ook. Radio 1, PNN Today. Willemijn Veenhoven. Zee, ik heb hier wat van die kelsnoepjes, hè, Freddy. Ja, ah. ga je gang. Ik heb er ook een beetje last van. Dat was Freddy van Thij, mijn favoriete nieuwslezer. Mag ik er wel even bij zeggen. Uh, iets heel anders dan. De, uh, wat foto's van de dochter van Gaddafi... en een kattenpaspoort van een kat van Gaddafi... en Gaddafi's grote Afrika-landkaart. Zomaar wat spullen uit het huis van uh, Gaddafi... die oorlogscorrespondent Harald Dornbos meenam. En nu zoekt hij een museum die deze bijzondere souvenirs wil hebben. Harald, goedenavond. Goedenavond. Ja, wat een uh, leuke verzameling heb je daar bij elkaar geraapt. <laughs> ja, uh, en dat is nog niet alles... Uh, sprak hij uh, met een PR-stem. Nee, uh, wat, wat er ook nog meer is, er zit een klokje in. En, en nog een uh, half verbrande foto's van de vrouw van Gaddafi. En uh, nog een briefje die de. Uh, de Nicaraguaanse president Daniel Ortega ooit heeft gestuurd aan de vrouw van Gaddafi, daar hebben de envelop van gevonden. Uh, dus ja, ik ben ervan overtuigd dat het een heel aardig tijdsbeeld geeft, ja. eigenlijk van het van Gaddafi. En omdat alles, alles wat natuurlijk met Gaddafi te maken heeft, wordt in Libië geplunderd. Wordt allemaal in brand gestoken. Ja, dus want er is ook want hoe, hoe ging dat dan? Niets er meer, niets meer van over. Nee, want hoe ging dat dan? Jij was dat was in die villa waar we al die uh, foto's van hebben gezien, hè? Ja, dat is, een, dat is een wijk in het centrum van Tripoli, dat heet ja. Babala Zazia. Uh, dat is eigenlijk een, een grote Is een Michael Jackson speeltuin van Gaddafi, waar zijn kinderen dan speelden, zijn kleinkinderen speelden, mm -hmm. Was er. die stond ook net in brand al. Uh, er zitten allemaal onderaardse gangen naar een villa-complex. En daar uh, nou, woonde, woonde uh, Mohammed Gaddafi dan met zijn gezin. Uh, maar, je, maar jij family. was daar en je zag al die spullen liggen en je dacht, ja, fuck it, ik neem het gewoon mee. Ja nee, maar kijk... Uh, er waren dus duizenden Libiërs uh, stonden daar ook. Uh, ja. Al dan niet in de lucht schietend en, en schreeuwend. Die stonden dat allemaal te plunderen. Uh, dus je moet je voorstellen, duizenden mensen... Uh, die, die, die staken delen in, in brand. Die stonden uh, nou ja, uh, al die dingen van Gaddafi kapot te slaan. Uh, en ik dacht van ja... Uh, ik zag daar maar vliegtickets van Gaddafi bijvoorbeeld. Van de Gaddafi-familie. Zou ik op de grond liggen. Ja. Uh, dus het kattenpaspoort van Gaddafi Zijn Afrika-kaart. Ja, dan weet je. Dan kan je dus aan je water wel voelen. dat, dat als je dat niet, niet op dat moment meeneemt of opraapt. Uh, Wordt dat ook binnen twintig minuten gewoon kapot verslagen of in brand gestoken? Ik bedoel, alles daar in de buurt stond in brand. Ja. Dus uh, dat is eigenlijk het enige wat ik heb gedaan. En toen heb je en, dat in je grote plinjenzak uh, gestoken en naar mijn huis genomen. Nou ja, ja, het werd op een gegeven moment wat meer. Dus ik <laughs> heb een soort van koffer gekocht. <laughs> uh, dus, uh, dus ja, en met die spullen. Oh, het lijkt me heel aardig om, om, eh, om een beetje op een originele manier. Uh, ...voor een Nederlands publiek een soort van gezicht te geven aan die Ra Arabische revolutie, aan die Arabische lente. Ja. De, de, hè, wat, wat betekende dat? Gaddafi was natuurlijk ook gewoon een man net als, uh, met uh, een kattenpaspoort. Met, uh, met, uh, met jij, en je ja. had allemaal van die gekke spullen daar staan. En uh, dat stond misschien toch aardig als daar... Uh, dat hoeft ja. helemaal geen grote expositie te worden of zoiets. Maar dat mensen daar toch een, een, een, een glimp op kunnen werpen. En, uh, en dan kunnen kijken van well, goh... Maar, ja, nou, dat je... nou zijn er, Harald, er zijn er mensen die zeggen... Ja, ja, meneer Doornbos, dat is natuurlijk wel diefstal, hè? Ja, nee, precies. Daar ben, ben, ben ik al de hele dag mee lastiggevallen, dat het mensen op Twitter... Twitter normaal is normaal niet heel leuk, maar dit wordt toch een beetje vermoeiend. En dat die hele ja, formele redenering, die zeggen, allemaal die mensen die je dan op Twitter krijgt, die zeggen... Heeft u al toestemming gevraagd aan de eigenaar dat u dit spul mag meenemen? Ja, dan dat is natuurlijk een ontzettend uh, groot spruitjeslucht uh, argument, hè? Ik bedoel, ja... Nou, ja, Meneer Kadhafi was op dat moment niet echt aanwezig. Nee, en binnen nee. 20 minuten zou hij in brand worden gestoken en kapot worden geslagen. Dus hè, als het nou gaat, uh, ik ben het er helemaal mee eens, als ik nou 20 kilo goud of 1000 diamanten had meegenomen. Ja, dat behoort nee. natuurlijk aan het Libische volk. Dat is inderdaad diefstal. Dat, is, dat heeft een enorme waarde. Dat maar wat is, het, wat is het pronkstuk van jouw collectie? Ja, nou kijk nogmaals, dus die collectie is dus eigenlijk helemaal nul niks waard. Nee, okay, ik heb geld maar, uitgedrukt. Het zijn is, het is historische documenten die ik min of meer geget heb uit ja. een vlogging. Nee, ja, dat begrijp ik, maar waarvan uh, zeg jij van, nou dat, dat moet iedereen vind... zien straks in het museum. Nou, wauw, ik vind. ik, ik heb bijvoorbeeld uh, een vrij dik fotoalbum van. Uh, met privéfoto's van Gaddafi. Nou, dat vind ik echt geweldig dat dat niet verloren is gegaan. Ja, wat wat voor soort foto's in zijn dat? In het Arabisch staat ook nog geschreven zo van. Aan meneer Gaddafi, aan Muammar Gaddafi, leider van Libië. Briljant. Ja. En, en wat, uh, voor, dan, wat voor soort dan, foto's zijn het, Vakantiefoto's? Nee, het zijn foto's van een bezoek van Gaddafi. met een paar uh, ministers en een paar andere hoogwaardigheidsbekleders aan, aan een moskee in Tripoli. Okay. Maar het zijn echt die. Ja. Ja, dus ik ben gewoon de enige die al die foto's heeft. Ja. Een hey, en dus waar kunnen we die nu mooi. straks zien? Want jij zegt van ik wil ze wel schenken aan een museum, maar is er al een museum? Heeft er al iemand zich gemeld? Ja, dat was dan wel weer het leuke aan Twitter. Er zijn ook een heel aantal mensen die uh, inderdaad heel uh, enthousiast waren over dit idee, omdat er dus ik wil er geen geld meer verdienen, weet ik veel wat, het is gewoon een, een ander beeld geven op die ja. Arabische lente en, en dus een aantal musea hebben al gezegd... misschien hebben wij interesse, galeries in Amsterdam en Breda... hebben al gezegd van misschien is dat iets voor ons. Dus hopelijk wordt dat later dit jaar een, ja, een korte kleine expositie... en dat hoeft helemaal nog geen jaren te blijven staan of zoiets. Maar het nee. is toch leuk als je daar een uh, soort van blik op kunt werpen. Het is een goed verhaal. Haal, Dornbos, dankjewel. je Succes uh, met ja, okay. het samenstellen van je expositie. <laughs> Doeg. Dank je. Ja, even een uh, klein nieuwtje tussendoor. Um, het uh, blauwe NS-informatiebord op Utrecht Centraal dat, uh, gaat verdwijnen. Gisteren maakte de NS bekend dat ze dat bord uh, gaan weghalen. Maar ja, toen dacht Iwe, Iwan Verripp, student, dacht ja hallo dat gaat zomaar niet. Dat is zonde. En hij begon een petitie. Iwan, goedenavond. Hoi Willemijn. Ja, ik, ik, ik vind het ook shocking. Ik bedoel, al die jaren dat ik, uh, hè, dat ik onder dat bord... dat ik dat als meetingpoint heb gebruikt. Ik bedoel, al die herinneringen. Dat kan toen niet? Ja. Precies. Het is toch zonde? Ja, dat dacht jij dus ook. Ja, ik las het inderdaad uh, gistermorgen en uh, dacht eigenlijk van ja, dit woord moet eigenlijk gewoon behouden blijven natuurlijk. Waarom gaan ze het eigenlijk weghalen? Is het overbodig? Uh, ze gaan het weghalen omdat uh, er een nieuw bord komt. En dat nieuwe bord dat komt er omdat uh, ja, de NS en ProRail reizigers beter willen informeren. Dus betere reizigersinformatie. Ja. Uh, en dat bord dat heeft toch wel eens wat mankementen. Uh, van die flapjes die niet werken. Ja. Uh, en van die fouten ja. uh, Dat er staat in de naar Amersfoort via uh, ja. Wenen of zoiets. Dat soort rare dingen staan er nog wel eens op. Ja. Dus het is echt in het kader van uh, betere reisinformatie. Ja. Maar jij dacht, nou dat kan niet. Dat moet blijven. Dat is historisch. En toen begon je ja. een petitie en daar hebben best wel veel mensen op gereageerd. Ik kijk net nog eventjes. Uh, 728 zijn het er nu, geloof ik. En, en wat zegt de NS? Heeft die al gereageerd? De NS heeft naar mij gereageerd. En uh, ze willen graag dat ik binnenkort eens op de koffie kom. Dus dat gaan we maar doen. Oh ja? ja. ja. <laughs> en dan mag je dat bord meenemen. <laughs> nou, er is al een, een, een nieuwe locatie voor het bord. Hij gaat naar het Spoorwegmuseum. Uh, nou, dan moet je, moet je, je daar afspreken. Dat is ook heel handig. Ja, nou ja, precies. Dat is weer zo ver weg van het, uh, van het uh, Centraal Station. Maar uh, ik zal hem vast niet bij mogen nemen. Maar uh, ja, hij krijgt een nieuwe plekje in het Spoorwegmuseum... waar hij natuurlijk eigenlijk niet thuis hoort. Waar kunnen mensen tekenen die denken, dit, dit, hier moet ik iets aan doen? Um, de, uh, boards, uh, blauwe moet blijven, Blauw bord moet moet Iwan, dus. succes ermee. Dankjewel. Ja, je wel. Zometeen hebben we het over um, het plannetje van de politie in Den Haag om uh, um, criminele kinderen bij hun ouders weg te halen als, die, als hun grote broer of zus bij een bende zit. Hoe dat zit hoor je zo. I've been acting like someone that fell on the floor with your butcher chin, shut the refrigerator. Maybe that's the reason I've been acting so cold. If I could escape this and recreate a place in my own world, and I could be your favorite girl forever, perfectly together, And tell me, boy, now wouldn't I be sweet? If I could be. Fanny hoorde je met The Sweet Escape. BNN Today. Willemijn Veenhoven. De politie in Den Haag... wil de ouders van de jonge bendeleden harder aan gaan pakken. Als, uh, als de ouders hun criminele kinderen niet op het rechte pad houden... dan worden ook de andere kinderen uit huis geplaatst. Om zeg maar, te voorkomen dat die dan op het uh, criminele pad komen. Is dat een goede oplossing? Daar praat ik over met criminoloog Robbie Rox... die uh, dagelijks voor onderzoek uh, zit tussen bendeleden van uh, de oudste bende van Nederland... de Haagse Main Triad Crips. Robbie, goedenavond. Goedenavond. Heb je echt Robbie Rox? Echt Robbie Rox. Ja. Geen artiestennaam of zo. Nee. Een fantastische naam. Ja. ja. <laughs> ja. ja. Goed. Uh, je bent gisteren nog bij ze geweest hè? bij ja, de jongens. Ja, ja, ja. ja. Wat, wat, uh, Als je daar nu aan denkt, wat was dan het meest opvallende wat je gisteren hebt meegemaakt? Um, nou, er werd heel openlijk gesproken over allerlei vechtpartijen die ze in het verleden... waar ze aan deel hebben genomen. Um, en dat vind ik af en toe, tenminste als criminoloog vind ik dat fascinerend... Ja. om te horen hoe daar dan over gesproken wordt door die man. Ja. Iets dat wij misschien, uh, wij en dan zeg ik normale burgers, misschien een beetje verkeerde... Typering, maar wat, wat de mens zeg maar, normaal gesproken vreemd vindt... of daar wordt niet zo openlijk over gesproken... ja, daar werd over gelachen. En... Want het zijn vast geen vechtpartijen van... Uh, ik geef je een klein tikje tegen je man. Nee, het waren wel echt flinke matpartijen. Ja, ja, ja. werd flink geslagen. Met wapens ja. ook? Nee, zonder wapens. Dat Dit was maar... echt zeg maar uh, bernakkel. Zeg maar, uh, man ja. tegen man. Ja. Van vuist ja. tegen vuist. Tot, ja. tot, tot eentje... Tot zeg maar, uh, ja, op een gegeven moment... Uh, ja. Uh, ja, eentje lach inderdaad. Niet dood, maar. Nee, het is niet zo, niet zo heftig. Nee. Zeg maar. We hebben het zo meteen over, over hoe jij je in die kringen beweegt. en hoe dat gaat met de jongens. Wat we eigenlijk doen. Maar eerst even dat idee hè, van, uh, van vandaag. Um, we hebben eerst even een klein fragmentje. Dat, is uit, uh, dat, dat gaat over die bende. Uh, dat is de uh, fragmenten uit Crips. Hoe heet het? Strapped and Strong. Ja, ja. Uh, dat is de bende die jij uh, ja, uh, volgt. Dat hè? is een groep inderdaad. Ja, ja. dat is ja. De, de, ja. de main trite. Crips. uit uh, 2009 van de regisseur Jas van der Valk. Nou, die eerste, dat is mijn broer. 1992 in Amsterdam, Krajernest, doodgeschoten. 13 keer. De andere is mijn broertje. Die is uh, ongeveer vijf uh, jaar geleden in Den Haag uh, in de Herenstraat doodgeschoten. Terwijl hij aan het werken was in zijn café. Ja, hier blijkt even uit dat er, dat er dus wel degelijk familiebanden zijn binnen zo'n bende. Dat de broertjes er ook bij zitten. Mm -hmm. um, dat is ook wel wat jij ziet, dus. Of niet? Ja, maar ik moet zeggen, in dit fragment is niet direct duidelijk dat het dan ook. Om uh, mannen zijn die overleden zijn, die ook bij, daadwerkelijk bij de crip zitten. Dat, dat blijkt niet direct uit het fragment. Nee, en maar ik weet goed, ook als niet je zeker of zijn dit... doodgeschoten. Dan ja, dan maar, maar dat hoeft niet, dat... niet zeg maar te betekenen. Bedoel, ze kunnen zich ook gewoon bezighouden met criminaliteit. Ja, natuurlijk. Nee, ja, ja, dat hoeft niet meteen in de context van criminele nee. jeugdbende. Maar ik moet zeggen dat in mijn onderzoek je ziet wel dat er uh, wel degelijk familie, familiebanden zijn. Broers, neven, ja, uh, absoluut. Maar ik dus moet een zeggen. Grote broer gaat bij een bende, een kleine broertje denkt, hé, hey, dat is interessant. Ja, en of dus zelfs gaat... zou, andersom zou het ook net zo goed, uh, net zo goed kunnen. ja en We hebben het over broers, het zijn meestal jongens neem ik aan. Ja, nou tenminste de mannen die ik volg, dat, uh, ja, dat, dat zijn de mannen. mannen. Zeg maar, ja, dat ja. Ja. Um, nou heeft de politie het over uh, negen jeugdbendes in Den Haag. En uh, nou ja, die oplossing waar ik het net over had... is dus Den Haag wat veiliger maken... Um, door de ouders van de bendeleden harder aan te pakken. luister eens Wat wij graag willen, is de cirkel doorbreken... dat uh, broertjes en zusjes niet in hetzelfde gedrag vervallen als hun oudere familieleden, en wel op het rechte pad blijven. Wij zoeken de grenzen op van de mogelijkheden... om uh, criminele jeugdbennis en hun effect in de buurt zeg maar, aan te pakken. En dat doen we niet als politie alleen. Hè. We hebben het strafrecht. In een maatregelen aanpak um, dat hout snijdt... En, en misschien ook de grenzen op zoek. Dat klopt. Ja, een ingewikkeld verhaal. Um, ik zeg net, de ouders van de bendenleden harder aanpakken... maar he, door, door hun andere kinderen eventueel af te nemen... zodat die niet ook op het criminele uh, pad kunnen gaan. Wat denk jij? Werkt dit? Ja, dat is maar zeer de vraag. Ik vind het een hele vreemde uh, maatregel eigenlijk. Want de personen die dan in feite gestraft worden zijn, uh, de broertjes zusjes die zich niet bezighouden met criminaliteit. Uh, en je ontwricht dus op een of andere manier dat gezin, um, wat dus, uh, zeg maar, in de beleving van deze, uh, volgens mij, plaatsvervangende korpschef ook een een, een heel gezin is. Hè? Ik bedoel, Hij spreekt over complete gezinnen. Dan moet ik zeggen dat mijn ervaring is... dat het lang niet altijd, uh, zeg maar... Uh, dat het veelal ook gebroken gezinnen zijn. Ja. Dus ik vraag me af hoe het daarbij zit dan. Maar volgens mij straf je eigenlijk nu degene... die uh, in feite niet zoveel gedaan heeft. En die wil je behoeden dan voor uh, een bepaald soort leven. Maar ik heb het gevoel dat als je ze uit, uit zeg maar, uh, zo'n gezin haalt... dat je misschien wel meer schade Want? doet... Uh, nou, zeg maar wat. Uh, uh, de personen die zich niet bezighouden met criminaliteit, waar, waar dus nu over gesproken wordt, de broertjes en ja, zusjes, ja. die hou je uh, in feite weg. Maar die doen niet zoveel verkeerd. Dus er is uh, misschien wel gewoon een hele goede gezinssituatie. Het kan natuurlijk ook betekenen dat het andere broertje of zusje. Um, ja, een bepaald soort problematiek heeft. die eigenlijk niet zoveel te maken heeft met het gezin. of met uh, het broertje of zusje waarbij nou, het loopt. je goed bedoelt in re, misschien is het voor de rest een redelijk of prima functionerend gezin. Ja, en dat jeugd, is niet direct gezegd. Nee, maar dat nu dus, uh, dat ontwricht je. En je wil ze daarbuiten plaatsen. Nou goed, uh, ik vraag me dan af hoe ga je dat concreet bewerkstelligen? Waar ga je ze plaatsen? Um, en zeg maar, als je zo bang bent voor allerlei invloeden. Uh, als je kijkt naar de context van, van jeugdklimatijd. jeugdbendecultuur, veel op straat. Uh, zeg maar, de aantrekkingskracht van de straat. en uh, de socialisatie op straat eigenlijk. Ik heb het gevoel, en dat blijkt ook wel uit onderzoek... dat dat vele malen meer invloed heeft dan een thuissituatie... of broertjes of zusjes die betrokken ja, zijn bij het ja, ik bedoel, advies, Ze hangen op straat en daar krijgen ze dan vrienden... en dan zien ze dat voorbeeld. En dat, ja, nou ja dat maar is goed, zo dan zou je dus ook uh, de straat of iets dergelijks... kunnen verbieden voor allerlei mensen. Maar volgens ja. mij is dat ook niet echt een logische... Uh, we hebben het zo meteen over. over wat jij dan denkt... wat dan misschien wel een goede oplossing is. Maar um, eventjes, we doen uh, het is grappig, we praten hier over alsof het heel normaal is... dat jij met die jongens uh, omgaat. En dat jij daar dagelijks zit, je tussen die bendeleden van de Main Tried -crip. Maar eigenlijk is het een bizar verhaal eigenlijk. Weet je, wat, wat is dat voor bende? Wat, wat zijn het voor jongens? Ja, ja wat, ik, ik, vind het inderdaad, ik blijf me er ook altijd over verbazen dat het meest gelukt om zo dichtbij te komen. En dat ik daar nog steeds tussen kan komen. Maar als ik met ze spreek, dan zijn het eigenlijk vrij uh, normale uh, mannen. Uh, maar daar heb ik niet mee gezegd dat ze niet allerlei uh, ja, verschrikkelijke dingen op hun uh, kerfstok uh, hebben. Maar wat doet die bende? Um, ja, op verschillende manieren geld verdienen. Uh, zeg maar, op, een, op een veelal illegale manier. Ja, maar dus door... Ja, dat zeg maar. Ik vind het altijd interessant, want dat vraag ik. En ik ben daar dus dagelijks. En je zou dan verwachten dat ik allerlei dingen zou moeten zien. Uh, maar ze weten dat altijd heel goed verborgen te houden. En ik moet zeggen dat ik ook niet precies. Nou ja, ik vermoed zo bijvoorbeeld drugs. Nou, technisch. drugs zeg maar, absoluut. Ja, daar houden ze, zich wel, houden ze zich wel mee bezig. Wapenhandel. Ja, ja de wapenhandel, dat weet ik niet. Zeg maar, of ze daar... maar goed, er zijn heel veel dingen die. Ik heb wel een vermoeden, maar om dat nou ja. zeg maar, zo uit te spreken. Kijk, ik weet wel waar sommige mannen voor veroordeeld zijn. En dan is het zeg maar aan het liggen gekomen waar ze heel ja. nadrukkelijk voor veroordeeld zijn. Dus als zijn. Jij, jij bent daar en dan. en dus je ziet niet, dus niet dat ze de kook onder jouw neus verhandelen. Zo gaat het nee. niet. Nee, maar, ja, sowieso. Dat dealen op straat, dat uh, de, zeg maar, die fase zijn ook wel een beetje ontstegen in geval die wat, wat zie jij wel dan waar, bij, waar ben jij bij ik ben erbij als ze eigenlijk een beetje aan het aan het hangen zijn aan het relaxen zijn als ze met hun uh, soms met hun met hun kinderen zijn als ze met elkaar zijn zijn aan het praten dat klinkt wel over, heel uh, erg schattig dit ja nee maar, maar goed de, de, bedoel het is de, ze houden zich bezig met allerlei uh, erge dingen bedoel, laat dat uh, laat dat duidelijk zijn maar hoe, hoe zeg maar hoe merk jij dat het een bende is Ik bedoel dat, uh, niet omdat je met omdat ze met hun kinderen rondhangen. nee Nee, je, je merkt het wel. En je ziet ook wel delen van, uh, van criminaliteit eigenlijk. En dus je hebt wel steeds een vermoeden. Bedoel, af en toe wisselen ze wel wat uit. En af en toe zie ik wel stapels geld. Of dat ik denk, van nou, dat is niet zeg maar, uh, gewoon gepind. Zeg maar de hoeveelheid. Uh, en hoe is dan de setting? Zit je, zit je bij iemand thuis of zo? Of schetsen ze nee, hoe dat eruit ja nu, nu, zeg maar, nu veel al deze fase, um, omdat het wat lekkerder weer was. Nou goed, deze zomer was niet optimaal natuurlijk. Maar <lacht> nee. dan buiten eigenlijk. Uh, buiten, echt vijf, zes, zeven, acht uur lang buiten. Zeg maar, staan, af en toe een beetje zitten. Op een zitten, pleintje. Of... Op een, uh, inderdaad, waar, wat zij als hun hoed uh, claimen. Maar ik ja. ga ook met ze uh, fitnessen. En ik doe ook andere sociale activiteiten met ze. Dus ik loop, zeg maar, nou, niet stage of zo. Maar ik loop wel een <lacht> beetje met ze mee. Ja. Je zei net, van het is eigenlijk uh, bizar dat ik zo dichtbij kan komen. Hoe, waarom, waarom laten ze dat in godsnaam toe? Ja, nou sowieso is dit een, een groep die uh, echt een historie heeft met de media. Uh, er is een boek over hun verschenen, eigenlijk vanaf volgens mij 94 uh, waren ze voor het eerst al... Van de jongen van Nieuw Revue? Toen ja, van Zalverstapelen, ja, ja. Ja. ja. En ze zijn eigenlijk al vanaf 94 uh, in de media verschenen. Maar waarom vertrouwen ze jou specifiek? Ja. Ze nee, maar Dat is ze even de, de aanloop zeg maar, naartoe. dus ze zijn het al redelijk gewend. En ik ben via dat boek van ben ik in aanraking gekomen met Kilo. En ik heb hem verteld wat ik studeerde. Dus de, de, de Kilo is de Leiden. ja. ja. ja. Uh, oprichten. Um, en ik heb verteld wat ik studeerde. En dat ik zeg maar, wetenschappelijk gezien echt veel interesse had in, in zeg maar, zijn manier van leven. En dat heeft heel lang geduurd voordat ik echt daarbij kon zijn. Want dat eerste contact dateert van 2006. Um, en ik heb heel lang uh, dat vertrouwen een beetje bij beetje moeten winnen. En dat is nog steeds niet uh, zeg maar, optimaal. En dat kan ook, op elk moment kan dat weer over zijn. Maar vooralsnog zeg maar, kan ik me daartussen bewegen. En kan ik praten met ze. En kan ik ja, allerlei vragen stellen. Zijn ze aardige jongens? Ik vind dat ze, dat, ze, dat ze heel aardig zijn, zeg maar. Maar goed, ze doen inderdaad vreselijke dingen. Uh, alleen ik vind het wel, dat beeld wat er bestaat over mensen die zich bezighouden met criminaliteit. Dat ja. is af en toe een beetje, uh, volgens mij niet helemaal, komt dat niet helemaal overeen met de werkelijkheid. Want wat, wat is het beeld? Weet je, nou ja, zeg maar het Amerikaanse gevaarlijk. gangs met een verzwaaiing Ja, maar niet, maar niet alleen maar met gangs, ook met criminaliteit in het, in het algemeen. Uh, inderdaad, gevaarlijk, altijd agressief. Um, en dus ook zeg maar, slecht in termen van opvoeding en slechte voorbeelden. En dat zijn ze natuurlijk, in zekere zin zijn ze dat ook. Um, maar dat bijvoorbeeld tegenover mij dan weer een stuk minder. Dan zie je ook een hele menselijke kant. Ik ja, bedoel, mensen die zich hadden met criminaliteit... criminaliteit is niet het enige dan wat ze zijn. Je kan het niet reduceren tot zeg maar, hun niet belangrijkste kenmerking. Het is en nacht crimineel. Nee, ja, nee, het is ook maar de vraag wat dan crimineel is natuurlijk. Het uh, zijn ook nog steeds mensen. Als je, er, als je er wel eens bent, en je zegt je bent er bijna dagelijks? Nee, nou, je ik je ben er huis? drie, vier keer per week. Ja. Ik, ja. ver, ver, verbaas je je nog over dingen? Ja, nee, absoluut. Zeg maar, want Ik heb het wel over die, over de, over die menselijkheid. Maar goed, ze, ze houden zich met allerlei dingen bezig. Um, waar ik me dan wel over verbaas, over, over hoe ze praten over uh, nou ja, het verdienen van geld. En ik verbaas me in het bijzonder over hoe ze tegen geweld aankijken. En hoe, en hoe normaal dat? geweld eigenlijk gevonden wordt. Uh, en hoe, nou ja, lacherig zou ik niet willen zeggen... maar er wordt af en toe wel flink over gelachen. Uh, een flinke matpartij uh, eindigt af en toe in, in, in gelach. Uh, terwijl ja, dat, dat, zeg maar, dat is niet normaal gedrag tussen aanhalingstekens. En hoe, is dat een matpartij dan omdat ze... is dat een uit de hand gelopen deal? Of waarom, waarom nee, nee, nee dat, kan, dat kan op verschillende manieren. Bedoel, je kan uh, je bijvoorbeeld in je mannelijkheid uh, uh, aangetast voelen... als iemand op een rare manier naar je kijkt of die daagt je uit... Uh, en je hebt het gevoel dat je daarop moet reageren... Uh, ja, dat, dat, zeg maar dan... Ja, dus, geef eens een voorbeeld van iemand loopt die kilo's loopt over straat of iemand anders. Nou dan, ja, kilo's zie ik dat niet zozeer van gebeuren. Andere, maar, maar gisteren uh, een heel gesprek daarover gehad... dat iemand uh, uh, aan het uitdagen was van joh, joh, wat kijk je nou? joh, wat kijk je nou? Nou zullen we zo... Ja, kom om vier uur daar en daar naartoe. Nou, dan werd dus echt bijna op nou, ja, schoolpleinachtige manier... <lacht> werd dat dan ook uitgevochten. Ja. Uh, maar daar wordt ontzettend over... af en toe wordt er over gelachen. Maar ik denk dat het ook een manier is om ermee om te gaan, zeg maar, met... Ja. Zeg maar de dagelijkse aanwezigheid van geweld. Nou, we begonnen het verhaal met, met de politie in Den Haag... die denkt, van nou we gaan dus die, die broertje en zusjes uit het huis halen. Vind jij niet zo'n goed idee? Dat willen ze natuurlijk om de aanwas van die bendes te beperken. Jij zit er middenin. Uh, je hebt er vast wel ideeën over wat moet er dan gebeuren. Ja, nou, ik moet zeggen dat ik daar niet zo hele concrete ideeën nog over heb. Want ik ben aan het begin eigenlijk van mijn, van mijn, van mijn onderzoek. Maar ik denk, als ze dan toch zo graag iets met jeugdzorg zouden willen doen... en met dat gezin, dan denk ik, waarom heb je zo'n negatieve insteek? En waarom hou je mensen uit dat gezin? En waarom investeer je eigenlijk niet meer in dat gezin eigenlijk. Hè? Dus door een bepaalde manier van coaching. Maar ik heb het een beetje het gevoel als je die, de manier van praten hoort dat ze die fase een beetje voorbij zijn. De overheid het gevoel heeft van nou hier kunnen we helemaal niks meer. Maar wat, nee, wat zou je individuen... kunnen doen? Dan bedoel je investeren in het gezin? Ja nou met, met gezinscoaches inderdaad dan gesprekken aangaan hoe het komt dat bepaalde mensen in het gezin zich op een dergelijke manier gedragen. En wat voor mogelijke invloed dat zou hebben op andere leden van het gezin. En dat dat dus een, een niet wenselijke iets is. Ja dat klinkt misschien een beetje soft. Nou, luisteren die gasten te gaan niet naar. Nee maar goed het is dan maar de vraag of je uh, zeg maar of dat of je er dan maar voor moet kiezen om, ze, om allerlei mensen uit het gezin te gaan halen. Maar volgens mij zit er nog een, een hele wereld tussen. Maar goed, dat is niet direct waar, waar mijn onderzoek over gaat. Dus ik vind het ook moeilijk om daar echt een pasklare... Uh ja, een goede, zeg maar, wel overwogen aanpak op los te laten. Maar ik heb, dit, dit is volgens mij sowieso niet de oplossing. Nee, dit is een beetje een opwelling wordt dit gezegd... en dit wordt volgens mij ook een beetje uit zijn verband getrokken. Het is een beetje een luchtballonnetje, zeg jij. Nou, nee, het is een ontzettende spierballentaal... en het is een, ja. volgens mij echt een overheid die wil laten zien... dat ze er ontzettend, op een ontzettend harde manier mee bezig zijn. Maar tegelijkertijd heb ik het gevoel dat ze door die manier van praten... eigenlijk aangeven dat ze hun vinger er juist niet achter kunnen krijgen. Ja, want jij doet onderzoek naar hoe zo'n bende zich vormt... in een wijk en hoe ze daar geaard zijn. Dat is een beetje. Ja, ja, zeg maar heel voor de uh, bocht. Zeg maar sociale relaties tussen uh, mensen in een bepaalde wijk en uh, zeg maar criminaliteit. In hoeverre dat voor ja. conflicten zorgt. En waarom geval. bellen ze jou niet een keer? De politie. Ja, ja dat is een goede vraag. Maar Misschien als mijn onderzoek is afgerond, uh, dan uh, kunnen we wat langer daarover doorpraten. Je hebt er ideeën over in ieder geval. Criminologe Robby Rox. Dat is een gekke naam. Dankjewel. Goed dat je was. BNM Today. Willemijn Veenhoven. Ja, voordat de collega's van langs de lijn aan de beurt zijn, gaan we nog even het laatste woord geven aan ons selecte groepje vrienden van de show. Te beginnen met de strafpleiter Oscar Hammerstein. De kruising tussen een rat en een schameluis is een journalist. Snuffelen op plaatsen waar ze weg moeten blijven, knagen aan replicaties, weten een andermans brood. De biografie over Nelly Kroes is daarvan opnieuw het bewijs. Erger is alleen de ex-echtgenoot die uit de school klapt. En dan de schrijft er van onder andere het boek Phoenix-vrouwen Naima Elbezas. In dit tijdperk lijkt het alsof mensen een wedstrijdje doen... in wie is er Hollandser dan de ander. Die verbessen ze een persoon omdat ze positief zijn over iets. Ik baal van de verzuurde, pvv achtige aanhanger... die niets doet dan maagzuur pissen op sociaal media en ver daarbuiten. Ja, en dan top top ontwerper Floris van Bommel. Griekenland heeft vandaag de hele dag gestaakt. Het is genoeg en ze kunnen niet meer. Ik geef ze groot gelijk. Sterker nog, ik zit er ook doorheen. Dus ik heb vandaag ook geprotesteerd. Ik heb twee volle zakken drop op uit protest... ...tegen dat ik elke dag één zak drop heb. En ik ga zometeen extreem laat naar bed uit protest... ...tegen dat ik altijd een beetje te laat naar bed ga van oh, bobbel. Um, wij zijn er morgen weer. En uh, wil je ons niet missen? Onderwijl bnn 2 Facebook.com. Slash BNN2D. En meer van dat soort zaken. Um, Robert Meder. Die doet langs de lijn. Veel plezier met hem. En ook veel plezier met het nieuws. Met Freddy van Tijm. Tot morgen. Kwalificatievoetbal op Radio 1. Vrijdag om half negen. Naar voren, naar voren. De bal gaat naar helemaal de rechterkant van het veld. Nederland-Moldavië. Kijk dan vanaf de rechterkant van Nistrooy-Randschap. Nog weer raden. 3-2. NOS Langs de Lijn. Vrijdag om half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dus moet u tussen sint Anna Bos en Hoijpolder rekening houden met een langere reistijd en omleidingen. Kijk zeker even op van voor alle details. D dit was Kees, dit, dit was Kees, tot de volgende keer! Door goed voorbereid op weg te gaan, komen we verder. Performa, 12 en 13 oktober, Jaarbeurs Utrecht. Gratis toegang via performa.nl. Dit is Radio 1.